Slam FM, phonefuck. Elke dag om tien over half gaat er iemand te zeiken in warming up op Slam FM in. De phonefuck? En Leo, aanstaande woensdag verkiezingen, spelletjes. Leo, ja, weet, je, zeker. Weet, je, weet jou wat je gaat stemmen? Nee, dat er nog niet uit, hè? Steeds niks. Gelukkig hebben we hulp van onze vriend Sten Wijzer van het Begeleid Wonenproject in Assen. Hij belt met de partijen om eens te kijken hoeveel spullen je nou terug kan krijgen voor je stem. Uh, SP belde die al, hè. daar krijg je een ja. badhanddoek. Ja, klopt. Uh, bij de Partij voor de Dieren krijg je een Marianne Tieme poster. Wat je daar nou mee moet, weet ik ook niet. Dus even kijken wat er bij de Christenunie te halen valt voor je stem. Goedemorgen, Tweede Kamervractie ChristenUnie met Sonja. Hallo Sonja, je spreekt met Stan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik krijg net van de begeleiding van hier in het huis, krijg ik mijn stempas. Want ik mag voor het eerst gaan stemmen. Ja. En nou, heb ik al met bepaalde be partijen gebeld. De VVD, en dan krijg ik een koelkastmagneet. En bij de Partij van Dieren als ik op stem krijg ik een post van Marianne Thieme. Maar wat krijg ik als ik op de ChristenUnie zou stemmen... Ja, wat wilt u? Een, uh, wilt u een pen? Wilt u een poster? Wilt u een uh, oh. verkiezingsprogramma? Ik ben heel erg fan van Jezus. Ja. Jezus zit in mijn hartje. Ja. Dus ik voel me af, hebben jullie niet iets met Jezus erop? Oeh. Want jullie zijn van de, van de kerk ook. Ja, ja, ja. Ja, maar we zijn een protestantse kerk. Oh, protestants. He? Ja. We gaan jullie heel veel protesteren. Ja. Toch niet dan... tegen Jezus, want die is cool. Ja, dus een, um, ja, een Belgium pen of... Uh... Ja, leuke pen of zo, ja. Ja? Ja, leuke pen. Maar jullie hebben echt niks met je, want ik ben echt fan van Jezus, zeg ik altijd. Ja, ja. Jezus leidt de weg. Mm -hmm. Ja, dat is ook zo. laat ons het licht zien. Ja. En, en ik heb allemaal posters op mijn kamer met Jezus. En ik heb een ja. broodtrommel met Jezus. Oké, zo, ja. En okay. als ik op mijn duim sla, zeg ik ook altijd, Jezus, ik ben helemaal fan van Jezus. Ja, ja. Ja, ja. Dus, ja, dus, ja. Misschien... dus hebt al heel wat al een, opgespaard van alle politieke partijen. Uh, ook dat, maar ook van Jezus hoor. Ja, ja. ja. ja, ja. En wat heb je bij de VVD gekregen dan? Bij VVD heb ik een koelkastmagneet, ja. daar staat op, geen Nederlands, geen kans. Zoiets was het. Ja, en van PvdA? PvdA heb ik uh, een knuffel van Samson gehad. Oh, wat leuk. Ja, van Gert de Samson. Ja. En bij de, bij de Partij voor de Dieren, posten van Marianne Thieme. Ja. En bij de SP heb ik een shirt van Emil Roemen. Maar ja, dus die is toch minder dan Jezus, vind ik. Ja, ja. Ja. En van Hero Brinkman hebt u ook iets ontvangen? Van nee. PVV ook Nee, die had, die had alleen maar drank. Oh. Meneer oh. Brinkman. Hij mag die niet zegt, drinken. Die zegt, je kan een, je biertje van me krijgen. Zeg, mag niet drinken van de begeleiding. Nee, nee, nee. zo is dat. Ja, ja. Ja. En dat mag je niet doen, hè? Nee, dat mag niet, hoor. Nee. Nee? Nee, nee. En, en uh, van de PVV hebt u ook nog gebeld? Nou, die zeiden alleen maar, je kan de kleren krijgen. Oh, Oké. Okay. Maar ik heb al kleren. Nou, we gaan ons best doen. We gaan kijken wat we in huis hebben. Mooie pen. Ja, ja. ChristenUnie-pen. Ja, leuk. Ja. ja, en dan moet ik wel even volledig uw naam en uitleggen. Ja, weten. ja, dat ja. is Sten. Sten, S-T-A-N. Stan S -T -A -N. En, ja. En de achternaam? Wijzer. W, lange ei. W, korte ei. Oh, korte I. Ja, koning Ginneweg. Ginneweg. In Heelvsem. En de ja. postcode? Die is 1218. 1218. AM. Anton Marie. Ma A Anton Maria was de moeder van Jezus. Ja, ja inderdaad. Ja ja. ja, ja. U treft het, hè? Ja, mooi, ja. hè? Ja, ja. En weet u al waarop u gaat stemmen? Nou, als een mooie pen stuurt, dan ga ik wel met pen stemmen op de ChristenUnie. <lacht> u weet het goed naar voren te brengen. Ja. <lacht> mooie pen. Vind ik leuk. Ja. Kan ik mooie gedichten schrijven ja. over Jezus? Nou, we gaan ons best doen. Dank u wel, mevrouw, en groetjes aan Jezus ook. Ja, graag gedaan. Dag. Dag, dag. Slam fm phonefuck.